Annette Schut met het NOS Journaal. Na een rit door Paramaribo ligt Desi Boutersen nu opgebaard op het partijkantoor van de NDP, de Partij van Boutersen. Wie dat wil kan de komende uren daar afscheid nemen. Daarna wordt Boutersen in besloten kring gekremeerd. De oud-legerleider werd eerder vandaag in een open kist in een lijkwagen door Paramaribo gereden. Langs de route stonden duizenden mensen. In Syrië zijn vanaf volgende week weer internationale vluchten welkom. Het internationale vliegverkeer vanaf Damascus werd bijna een maand geleden stilgelegd... na de val van het Assad-regime. Commerciële vluchten gingen door de oorlog al jaren niet meer naar het land. In de Amerikaanse staat Texas zijn bijna 600 dieren bezweken na een brand. Ze zaten in een grote dierenwinkel in Dallas. Het waren voornamelijk kleine vogels, maar al kippen, hamsters, katten en honden kwamen om... De dieren zijn niet verbrand, maar doodgegaan door het inademen van rook. Bij de brand in het Amerikaanse winkelcentrum raakte geen mensen gewond. De Vereniging De Friese Elf Steden stelt een onderzoek in naar beelden van de tocht in 1963. Uit oude filmpjes zou namelijk blijken dat iemand anders de beste vrouw was. De tocht staat vanwege de barre omstandigheden bekend als de Hel van 63. Bij de mannen won Reinier Paping, maar van de vrouwen haalde niemand de finish. Ze stapten zelf af of werden van het ijs gehaald omdat het te gevaarlijk werd. De organisatie zei altijd dat Meike de Vlas het langste had doorgeschaatst. Maar op de filmpjes is te zien dat Annigje van Dijk-Bajema 10 kilometer verder kwam. Beide vrouwen zijn inmiddels overleden.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 Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu entertainment for you. Hey, je kijkt mij, ziet me niet. Je blijft altijd mijn favoriet. Je bent de rijkdom en ik bied. Wat heb je nodig op? Voelen we samen gewoon tien. Ik laat ze nu niet meer gaan Nee, geen werken aan Je bent nooit meer alleen Oh, ja vertrouwen. Want als je valt, vang ik Je kent, oh, oh, oh, de geeft me nou niet op. Over uren in mijn kop. Mijn hart spreekt eindelijk hardop. Ik laat ze nu niet meer gaan. Nee, geen nek aan. Je bent nooit meer. Nam Pas voor het eerst En ik wilde ze nog drogen Maar dat hoeft ineens niet meer Laatste tas in de kofferbak één laatste blik naar mij Terwijl je wegrijdt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 en ik zou moeten rennen, toch blijf ik hier staan Weet niet eens wat ik moet zeggen Wil je niet kwijt en toch laat ik je gaan Man, man, man, man, man, man. wat heb je nou?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 Praat in godsnaam tegen mij ook over pijn, ook over angst. Bescherm schermen nooit uit medelijden, waarheid duurt immers het langs. Ik wil eenvoudig van jou moet ik je toch vertrouwen Voordat ik mij voorgoed in jou verliet? Lief niet, want lief het helpt niet, ook al. Waar niet jij? Hou nou toch op, vertel het mij, zeg gewoon maar. Bescherm me niet uit medelijden. Je licht en ik weet niet waarom je me bedriegt. Lug niet, want kindje weet niet dat je met mij.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 Je eten. Je zijn, niet voor heel even. Ik wil met jou alleen de leuke dingen doen Genieten van je lach en van de zoen Ik zou met jou wel een schijntje willen eten Gewoon wil genieten, boven leven Ik wil van je houden dag en nacht En knuffelen het liefst heel zacht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 Zove gasten voor je in de rij En jullie. Ik denk weer, oh, oh Ik wil weer zo, oh oh, oh, oh. Ik denk weer, oh, oh. Ik viel weer zo, oh Ja zo zo graag met je mee vandaag Ik denk weer, oh oh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 ZANG Montaigne Mijn eigen droomde volgde, volgde altijd mijn eigen pad. Ik kwam overal, in ieder dorp en elke stad. Ik stond achter, soms te snel op eigen benen. Ik wist niet altijd raad met mijn gevoel. Maar toen ging ik recht af op mijn doel.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 Ik weg weer teruggevonden, maar bij jou was ik die kwijt. Achteraf gezien was het met jou een verloren tijd. Een tijd die ik nooit meer vergeet, want jij brak mijn hart in twee. Troubling mm -hmm. Zullen we nog een keer vrolijk zijn? Zullen we de nacht omarmen? Voordat je uit mijn leven verdwijnt Ik weet er is niks meer aan te doen Leg je hoofd maar op mijn schouder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 Als ik meteen verkocht Ik gaf je toe mijn hart Jij bent alles wat ik zocht En je bent mooier dan Kim Kijn Je hebt meer stijl dan kan jij Was altijd al op mijn manee Dikke potte manee Zoveel vissen in de zee Maar die zwemmen allemaal met de storm mee. Neem jou naar Tokio, naar Londen of alleen Dus stop maar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 Zelf ook zonder liefde. Jullie zijn een deel van mij. Zeg me zit dit in het water, zeg me zit in ons bloed. Zeg me, zit dit in de grond waar ik op beloof. Zeg me, zie dit in de